1 uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie zet vraagtekens bij de eigen bijdrage... die sinds kort in de geestelijke gezondheidszorg moet worden betaald. Hij is bang dat door de eigen bijdrage... meer mensen met psychische problemen met justitie in aanraking komen. Dat is niet de weg die we moeten gaan, zei Teven bij BNR Nieuwsradio. Sinds dit jaar moet een eigen bijdrage in de GGZ worden betaald. Het kabinet wil op die manier de zorgkosten terugdringen. In de Rotterdamse haven is een man om het leven gekomen... door een ongeluk in een bedrijf dat papier verhandelt. Een rol papier van een paar honderd kilo kwam terecht op de man van 60. Hij raakte zeer ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Waardoor de rol papier is gevallen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Ook de arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Bij opname voor een nieuw reality-programma van RTL... is het medisch beroepsgeheim geschonden...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 De planeet is 40 lichtjaren van de aarde verwijderd. Hij is 2,7 keer zo groot en 7 maal zo zwaar als de aarde. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en regen. Ook overdag bewolkt. Dan wel bijna overal droog. Met smiddags misschien wat zon. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Helco Span. Opnieuw goede nacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan waar we het vannacht gaan hebben over uw ervaringen in het buitenland... als pakweg eh, diplomaat, zakenman of zakenvrouw, vrijwilliger of ontwikkelingswerker. Tegen welke culturele verschillen liep u op? Wat betekende dat voor uw werk? En op welke manier heeft de cultuur in de landen waar u werkte uw leven verrijkt? Nou, Als u daarover mee zou willen praten, dan is uw telefoontje natuurlijk van harte welkom... op 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag... Casa Luna. En ook ga ik vannacht contact zoeken met een aantal van onze voormalige wereldnieuwscorrespondenten... in bijvoorbeeld Duitsland, Argentinië en Maleisië. En ook in onze muziek raken culturen elkaar vannacht. Wat te denken bijvoorbeeld van de muziek van Joris Linsen en zijn groep Caramba. Mexicaans getinte muziek, geïnspireerd door Mexico die muziek. Maar dan wel met Nederlandstalige teksten. Dit is het liedje De Kastelein, Joris Linsen en Caramba. Kent hem de kastelein, hij schenkt en hij luistert. Het leed wordt door hem verzacht. Ja. Van de hoogste top tot de diepste dal. Het leed wordt door hem verzacht. Hij is als poelke en met koud. Hij geeft je troost en kracht. Het minder zwaar, liefde groeit van het delen. Als je zoren speelt, wordt het minder zwaar. was Linse en Caramba. Ze zijn op tournee ook dit seizoen weer. Vanavond, dus op, wat is het, donderdagavond dan, hè, ja, staan ze in Hilversum in De Vorstin. Morgen vrijdagavond in Koervoorde. En daarna zijn ze verder op tournee tot en met 31 maart. Ja, in het vorige uur had ik dus een gesprek over globalisering. Een gesprek met Joost Herman. Hij is hoofddocent internationale betrekkingen en internationale organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Over de voordelen van globalisering en de kanttekeningen die daarbij geplaatst worden. En met u wil ik het vannacht graag hebben over uw ervaringen in het buitenland. Als pakweg, diplomaat, zakenman of zakenvrouw, vrijwilliger of ontwikkelingswerker. Tegen welke culturele verschillen liep u nou op daar in dat buitenland? En wat betekenen die verschillen voor uw werk? En op welke manier heeft de cultuur in de landen waar u werkt uw leven verrijkt? U kunt meepraten als u dat leuk zou vinden via 0800-1121. Ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan naar casa.loera.ncfw.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En ik zei het al, ook muzikaal eh, laten we culturen versmelten eh, met elkaar. We hadden net eh, Joris Lindsen en Karamba. Maar iemand die ook altijd eh, op zoek gaat naar, naar collega's in het buitenland... is zangeres Leonie Jansen. En een paar maanden geleden zag ik haar in Roermond... tijdens een voorstelling met de Schotse zangeres Annie Grace. Een eindejaarsvoorstelling met eh, veel winterse liedjes. Ook kerstliedjes trouwens, uit met name de Keltische traditie. En wat kleuren die stemmen. Mooi. En wat is het leuk om Leonie Jansen samen met haar uh, Schotse evenknie op dat podium te zien. Eind dit jaar uh, gaan ze weer samen op tournee met die voorstelling Northern Lights. En dit is een liedje uit die voorstelling. Leonie Jansen zoekt uh, Annie Grace uh, op en, en het levert een, een mooi Keltisch resultaat uh, op. Dit is Ready for the Dog. glass beneath your feet, the clouds are so high in the sky, the air is clear as it can be, your lips are wet and warm as summer sets a fire in my heart, we're coming up on winter solstice, honey, are you ready for, ready for the dark, ready for the dark? Ready for the dawn. The winter makes me pull you in much closer. Tell you about the things been on my mind. How your touch always brings me comfort. For you, I lay laid on the line. Lay it on the line like a loyal soldier. Up on the wall Mooi duo. Leonie Jansen en Annie Grace uit Schotland... ready for the Dark van het album Northern Lights. Mevrouw Bodijewski, goeienacht. Goeienacht. goeienacht. Dan mevrouw Bodiewski. u heeft in het buitenland gewerkt, hè? Ja, zeker. Vijf jaar. En waar, als ik vragen mag? Ik heb twee jaar in Liberia gewerkt. Mm -hmm. Daar heb ik dus in een ziekenhuis gewerkt. En uh, toen ben ik weer terug in Nederland geweest, een poosje... en toen ben ik weer opnieuw gegaan naar Nigeria... En u heeft daar ook weer in een ziekenhuis gewerkt? En daar heb ik dus... Uh, uh, daar was ik de en daar toerde ik in de, in de bush. Aha, dus de, u, u ging en van dorp is, naar dorp? Wat zegt u? U ging van dorp naar dorp? Ja, niet helemaal. Ik had dus vast, uh, vaste plekken. Mm -hmm. En daar kwamen de mensen... Ik had al, uh, uh, ja, dat uh, Ik had zo'n dus beetje 120 per ja. dag. 120 patiënten per dag? Ja, Zo. Vrouwen, met, vrouwen met baby's. Mm -hmm. uh, we moest, alles moest vertaald worden, dus uh, bij hulp hulpen uh, die dus ook, ook opgeleid waren... ...en waar onder andere ook bij de vroegsvrouw waren... Mm -hmm. ...en anders konden ze daar niet geplaatst worden, dan konden ze de mensen die, die natuurlijk helemaal niet helpen. Nee, nee, nee. Maar uh, uh, als ik kwam, dan, uh, dan zagen ze mijn auto... En dan zag je mensen die opeens die auto zagen en hard gingen lopen en terug gingen. En dan anderen ook nog wat aanriepen van uh, dat ik er aan uh, die dag zou zijn. Nou, ze hadden en, dus... en, uh, en de tam, tam die die die hoorde we ook behoorlijk dreunen. En toen zei ik wat ik zeg ik wel dat hij ophield. Is er nog iets anders wat die tomtom -tom te vertellen heeft? Nou, soms dus wel. Mm -hmm. en, uh, maar vaak was het dan uh, dat ik dus uh, in, in dit plaatsje was. Ja, ze, ze hadden groot vertrouwen in u kennelijk. Mevrouw Bordievski, waar, waarom wilde u als verpleegkundige juist in Afrika werken? In Liberia en daarna in Nigeria? Uh, uh, het, het, het was Afrika. Het was to toevallig Afrika geworden. Nou, ik... Uh, uh, je zag dan op de op de, op, de, op de tv, zag je regelmatig dus, uh, toestanden in, in in in gebieden waar waar weinig uh, weinig hulp was. Mm -hmm. En toen dacht ik, god zal dat, dat voor mij zijn. En uh, nou, ik had behoorlijk wat aantekeningen. Ik had ook de kinderaantekeningen gehaald. Maar tropen toestanden had ik nog helemaal niet. Uh, Gedaan. Nee. En toen was er dus, uh, toen had ik dus opgebeld, uh, dat is een, een afdeling van. Het valt onder Duitslandse Zaken. En. Uh, toen had ik gevraagd uh, of er uh, wel eens. of de vraag nou was, hè, naar. niet iemand al uitgezonden te worden. Dat was een verplichtkundige dus, en niet. En niet, mm -hmm. een, niet een arts die dus ook, ook. veel vroeger. Ja, en daar was, bleek dus, u, u kon naar, naar Liberia en naar Nigeria. Over welk jaar hebben we het eigenlijk, mevrouw Bodjefsky? Nou, twee jaar heb ik in, het, in Liberia aan het ziekenhuis gewerkt. En was dus, toevallig was er dus een arts met vakantie, met verlof in, in Nederland, met zijn gezin. Ja. Dus daar, die heb ik opgebeld en daar kon ik komen. Die hebben we dus van alles en nog wat verteld. Ja. En, de, en ze zeiden dus allebei, "Doet u het dan maar, want we hebben er echt nog eentje... Dat. Ja, precies. Dus er was echt behoefte aan uw werk wat dat betreft. In welk jaar was het, mevrouw Bojewski, dat u naar Liberia ging? Dat zegt u. In welk jaar was het dat u naar Liberia ging? Ja, was dat? Oh, een laat tijd terug, hoor. Want ik ben dan 85. Dat is ongeveer jaren 50, jaren 60. Toen was ik iets van 35. Ja, ja, dus we hebben het over de, over de jaren ja, nee, nee. 50, 33, 60. Toen ik de eerste keer weg ging, geloof ik. Mm -hmm. 33. 33, ja. Dan hebben we het inderdaad ja. over eind jaren 50, begin jaren 60. En mevrouw Borodjewski, wat is het uh, dat u het meest is bijgebleven van de cultuur in Liberia ja, en in waren, Nigeria? Er waren heel, heel, veel, uh, heel veel toestanden... Voor dat kinderverhaaltje ja, heb ik dus uh, heel veel uh, kunnen veranderen. Ja, maar het eerst met de grootste moeite, ik denk maar niet dat je nee, van het ene moment op het andere iets veranderen kan er die landen hoor. Nee. Dus maar, ik had dus toch een goed contact op een gegeven moment, met, met, want ze zijn wat, wat aangewanend hè? als je nieuw bent. Mm -hmm. Dat is dat voor wens. Maar toen uh, heb ik, ben ik een keer bezig en dan uh, gaan zitten. Ik wou ook zeggen, dan wil ik wel eens eventjes een paardje maken. Ja. En ik ben helemaal nieuw en jullie weten een heleboel van de gang van zaken. En ik wilde dat jullie wij uh, wilden zeggen wat, wat jullie uh, graag hadden, wat je, wat je nodig hebt. Mm -hmm. En uh, waar je mee zit, hè? Wat, wat moeilijk is. Ja. Nou, eerst zeiden ze niks, maar toen kwam de ene al aarzelend en de andere die vulden dat aan. Maar ja, kortom, toen hebben we dat eventjes goed, goed op een rijtje kunnen zetten. En uh, toen zei ik nog, als ik, als ik de ronde doe, ik, ik kan natuurlijk slecht in dat kantoortje blijven zitten... Dus ik kwam regelmatig elke uur. We hadden het hele ziekenhuis al, hè? Je was het dus hoofdzuster. Oh, je ging over het hele ziekenhuis. Ja, ja, dus je had dus echt een grote verantwoordelijkheid uh, ja, daar. Dat was, dat, ja, maar je had wel, uh, wel de artsen, mm -hmm. de artsen in de, in de, in de buurt, uh, maar die waren op elkaar OK bezig of ergens anders bezig. Ja. Ja. En die hadden ook, ook uh, de, de, de niet-Afrikaanse de niet mensen, die konden dan. De, de, stad van, van, van, van, de OSC, de Wining Company, dat was een company. Die, uh, uh, die hadden daar ook hoge, hoge, ge, uh, uh, uh, hoge plaatsen mannen en die vrouwen die kan ook met kinderen op, de op een soort polykliniek. Ja, daar ja, had we verder we dus... weinig mee van, van doen. Ja, mevrouw Bojewski, u had het dus heel druk daar. Uh, u had het hele ziekenhuis onder uw verantwoordelijkheid. Later reisde u door Nigeria, ook dan elke dag weer veel patiënten. Uiteindelijk bent u weer teruggegaan naar Nederland. Is er bij u thuis nog iets, mevrouw Bojewski, dat echt... Herinnert aan uw tijd in Afrika ten slotte? Wat zegt Nigeria? Dat, dat nee, nee, nee, nee, mevrouw Bojewski, ik wil graag weten wat er, u thuis nog herinnert aan uw tijd in Nigeria en Liberia. Wat ik herinner. Ja, of er thuis nog iets is. Heeft u nog herinneringen meegenomen aan die tijd in Afrika? Oh, ja, ik ben iedere dag in Afrika. Wat zegt u? Ik ben iedere dag in Afrika. In, in dat uw dat hoofd? Is. Ja. Dus het is een belangrijke ja. tijd voor u geweest. Ik weet, ik weet niet uh, hoe, hoe, hoe, hoe dat komt, maar ik, uh, ik, heb, ik, ik, ik, ik, ik zou altijd nog zo graag eens terug willen. Ja, maar in Nigeria, dat is dus. daar ben ik dus in de oorlog geweest, de burgeroorlog, hè? Zeker mm -hmm. over. Een burgeroorlog, daar een vreselijke toestanden allemaal moeten aanzien. Maar ja, ik ging over, ik, ging, ik zeg, ik ga gewoon naar mijn werk, en die soldaten. Daar had ik verder niks mee te maken. Ik gewoon. je ziet toch, ik heb de uniform aan. Er staan daar honderd wat mensen te wachten met baby's. Maar alsjeblieft doorgaan. Ja, ja, en dat gebeurde dan ook. Ik vind het wel en... mooi dat u dat zo zegt. Ik ben elke dag nog in Afrika. Het waren jaren die uh, veel indruk op u uh, gemaakt hebben. Mevrouw Bojewski, mag ik u uh, bedanken voor uw reactie? En ik ja, wens u nog ja, een heel goede ja, nacht. gedaan hoor. Ja. Goeienacht. Dag. Mooi zeg, dat je na, na meer dan 50 jaar eh, nog eh, zo nauw betrokken bent... bij eh, dat continent waar je dan gewerkt hebt. Mevrouw Bodjevski was dat. Ja, tegen eh, welke culturele verschillen liep u op? En wat betekende eh, de cultuur van het land waar u ging werken voor uw werk? Als u als eh, diplomaat of als zakenman of zakenvrouw naar het buitenland bent gegaan. Daar praten we graag over vannacht met u in Casa Luna. 0800 het is ons gratis nummer, ons gratis telefoonnummer. U kunt ook mailen naar Casa Luna... En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. En ik zei het al, ik ga vannacht ook weer contact zoeken... met een aantal van onze voormalige wereldnieuws-correspondenten. Zoals bijvoorbeeld Marco Winter. Hij is directeur van de Malaysian Dutch Business Council in Kuala Lumpur. Marco, goeienacht. Goedemorgen Helco, wat een fantastische introductie. Dag Marco, leuk je weer een keer te spreken. Het is een tijd, tijd geleden wat dat betreft. Um, ja. Nou, uh, ben jij natuurlijk iemand die, die vanuit jouw functie in Maleisië ook omgaat met veel hooggeplaatste personen. Je praat met mensen op regeringsniveau. Hoe belangrijk wordt mondialisering? Want daar gaat het ook vannacht over hè? in Kazaluna. Hoe belangrijk wordt mondialisering gevonden in, in Maleisië? Is jouw indruk? Enorm belangrijk. Uh, Maleisië weet ook dat uh, ja, ze willen meedoen op het internationale front. Uh, Handelscijfers en investeringscijfers zijn ontzettend belangrijk. Ook deze week zijn weer de cijfers bekendgemaakt van 2011 op het gebied van internationale handel en internationale investeringen. Er wordt heel sterk gekeken of daar groei in zit en welke plaats Maleisië inneemt op de wereldranglijst wat dat betreft. Dus ze willen Maleisië echt voortsturen in de vaart der volkeren. Uh, investeren, uh, handelscijfers, dat is belangrijk, zeg je. Wat zijn andere belangrijke thema's op die mondiale agenda van Maleisië? Uh, nou, om nog niet meteen over thema's te beginnen, maar wat lijstje heel graag wil is een, uh, echt een voortrekkersrol, een voorbeeldfunctie spelen uh, voor um, landen die niet meteen zijn aangesloten bij of het westen of, um, of het oosten. Mm -hmm. um, maar dan praat ik meer over de, bijvoorbeeld de organisatie van uh, islamist, uh, islamitische landen... Um, uh, natuurlijk voor een deel landen uit het Midden-Oosten en Afrika. Een paar Aziatische landen die erbij zitten. Uh, Maleisië speelt graag een belangrijke rol binnen ASEAN, uh, Zuidoost-Azië. En ook wel gemerkt, uh, vooral enkele jaar geleden met uh, de onderhandelingen voor de World Trade Organization. dat, dat Maleisië graag het voortouw wil nemen voor alle landen die onafhankelijk zijn. Ja, dus wat dat betreft wil Maleisië echt een beetje de tijger van de regio zijn. Klopt, ja. De tijger van de tijgers. Ja, de tijger van de tijgers, ja precies. Um, ja, hoe kijkt men in, in Maleisië... ...met heel veel culturen en, en, en religies en, en rassen en... Um... Ja, we, natuurlijk binnen het land merken we natuurlijk wel eens dat, uh, dat er toch wel behoorlijke interne uh, verschillen zijn en, en dat geeft natuurlijk ook wel eens problemen. Yeah. Maar naar buiten toe geeft Maleisië toch wel graag aan dat het het land is van uh, de racial harmony en dat dit uh, land het voorbeeld geeft van uh, hoe je wel met elkaar, uh, met verschillende culturen en religies uh, kunt leven. Je hebt natuurlijk de Maleis, dat ja, zijn de moslims, de Chinezen, vaak boeddhist, de Indiërs, zijn vaak de Tamils of katholiek. Het is een gigantische mengelmoes in dit land. Ja, maar tegelijkertijd zeg je... naar buiten toe willen ze graag die eenheid benadrukken. Je kunt met ja, mensen van verschillende afkomsten... Heel, heel vreedzaam in één land wonen. Tegelijkertijd is dat misschien iets te rooskleurig, zeg je net. Dat is misschien iets te rooskleurig. Ja, inderdaad. Naar buiten toe... Uh, ik weet niet of je die, die Malaysia Truly Asia reclamecampagne kent. Die, die speelt volgens mij al minstens tien jaar. Ja. Dat is inderdaad een, uh, ook... Uh, op het toeristisch gebied probeert men die uitstraling te krijgen. Intern merk je ja, toch vaak, uh, zo tegen verkiezingsperiodes. of op uh, momenten dat, uh, dat het economisch uh, in de wereld niet al te lekker gaat. dan ontstaan er toch wat sneller problemen tussen de verschillende uh, culturen en rassen. Ja, heb jij heel erg moeten schakelen tussen die verschillende uh, culturen. toen je in Maleisië kwam? Want jij ging daar werken op een gegeven moment. en dan word je geconfronteerd ja. met drie culturen in één land. Ik bedoel, dat heeft waarschijnlijk ook zijn invloed op de manier waarop je met mensen omgaat. Moest je heel veel schakelen in het begin? Ja, zeker in het begin, want dat ben je niet echt gewend. Je bent maar één manier uh, bekend... en dat is uh, het directe wat we in Nederland kennen. Gewoon ja. pak, uh, je zegt waar het om gaat en uh, je gaat door. Uh, hier heeft uh, elk, uh, elk ras heeft wel zijn eigen stereotypen... Uh, waar je ja, vaak apart uh, mee moet omgaan. Er uh, toch wel veel uh, sensitivities uh, wat dat betreft. Ja, noem eens een voorbeeld. Uh, ja. Van die sensitivities, um. van die gevoeligheden. Ja, je mag hier niet uh, te direct zijn. En um, het, het wordt ook uh, afgeraden om inderdaad uh, nee te zeggen tegen je baas hier. Oh! Uh, dat is natuurlijk iets in Nederland dat <laughs> we in Nederland absoluut niet kennen. Als je God, het gewoon niet mee eens bent, dan zeg je dat ook heel rechtstreeks. Ja, precies. Um, ja, hier durft men geen, uh, geen nee te zeggen. Niet alleen tegen de baas, maar vaak ook tegen collega's. Het, uh, ja, het is een soort afgang. Dus iedereen knikt wel vriendelijk ja. En dan moet je er later achter komen dat ze het uh, niet hebben gedaan of niet hebben begrepen. En dan, ja, je snel boos worden van, ja joh, waarom zeg je dat er niet? Ja, dat begint me niet een beetje schaapachtig te lachen. En hoe ga je er dan, dan mee uh, om? Want ik kan me voorstellen, je bent de directeur van die, van die uh, organisatie, hè, van die Malaysian Dutch Business Council. En hoe ga je er dan mee om als er dingen niet gebeuren waarvan jij wel dacht dat ze zouden gebeuren? En iedereen gaat maar vriendelijk naar elkaar staan lachen en ze doen het uiteindelijk niet. Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment ook heel geïrriteerd raakt. Ja, dat, dat gebeurt inderdaad. En dat moet je zien te voorkomen. Door, door sneller na te gaan of men het inderdaad heeft begrepen. Sneller na te gaan of er inderdaad wat voortgang in zit. Uh, niet zeggen van: oké, okay, we komen volgende week weer bij elkaar. En dan, dan uh, hebben we een voortgangsgesprek. Nee, misschien al over één of twee dagen. Even uh, hele kleine voortgangsgesprekjes. Uh, uh, even kijken of men het inderdaad doorhad. En uh, aan de slag is gegaan. En dan merk je ook dus veel sneller als het niet wordt gedaan. Of dat het niet is begrepen. En dan kan je dus ook. In het vroegtijdig stadium kan je maatregelen nemen of kan je het nog een keer anders uitleggen. Ja, ja een andere manier van werken inderdaad, die, die je wel moet ja. uh, toepassen. Hoe lang woon jij nu in uh, Maleisië, Marco? Ik woon hier sinds 1993 ook al. Dus uh, ja. bijna twintig jaar. Hoe lang duurde ja. het voordat je echt kon zeggen, ik ben hier thuis? Um, nou... Soms zeg je dat nog steeds niet. <laughs> Aan de andere kant, um, op het moment dat je inderdaad volledig hier in het arbeidsproces wordt meegenomen... dan leer je het zodanig snel dat je eigenlijk al binnen, binnen een aantal maanden, binnen een half jaar tot een jaar al, al behoorlijk mee kan draaien. Ja, um, ja. Ja, tegelijkertijd ben je na twintig jaar natuurlijk nog bijna af en toe een buitenlander. Mensen die weten dat ik hier al lang zit, ja, die beschouwen me wel meer als local. Um, maar ja, je blijft er soms toch een beetje tussen zweven. Ja, wat ben je zelf in eerste instantie op dit moment? Een Nederlander of een Malijsier? Uh, uh, nou, ik voel wel dat Maleisië mijn, uh, mijn thuisbasis is. Uh, dat het, uh, ja, hier woon ik, hier leef ik. Um, in Nederland ben, zie ik het vaak meer als inderdaad een, een, een, een reis, een vakantie. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar wel een reis of een vakantie naar een heel vertrouwd land, natuurlijk, wat dat betreft. Precies. Ja. Op je nee, thuisbasis. Misschien ja. ja. nog een uh, leuke anekdote als we, als we tijd hebben. Ja, ja, op. Graag. Um, ja. Wij krijgen, uh, Wij coördineren erg veel stageplaatsen voor Nederlandse studenten. Ja. En uh, dat zijn er zodanig veel dat we inderdaad vorig jaar ongeveer 75 studenten deze kant op hebben kunnen brengen. En um, de februari-lichting op dit moment wordt bijna 50 studenten. Ja. Um, ja, dan heb je natuurlijk ook te maken met dit soort culturele verschillen. Ja. Um, afgelopen vrijdag heb ik weer eens een culturele briefing uh, gegeven aan uh, ongeveer 30 studenten die net zijn binnengekomen. Mm -hmm. Ik noem dat zelf mijn uh, sex- en drugs- en rock and roll verhaal. <laughs> vertel, vertel. Ja, <laughs> nou, je, je wil natuurlijk wel ervoor zorgen dat uh, vloggen grote groepen dat alles lekker blijft gaan en dat niemand echt in de problemen komt of problemen veroorzaakt. Ja. Um, ja, Maleisië is toch wel een land wat, uh, wat op andere wijze aankijkt tegen alcoholgebruik, uh, zeker drugsgebruik. Daar hangt natuurlijk ook de doodstraf uh, op als je handelt in drugs. Mm. Maar zelfs met een, uh, een paar minigrammetjes word je ook al als handelaar gezien. Dus uh, ja, er zijn regelmatig artikels in de krant over doodstraf. Ja, dus met die drugs uh, van die seks en drugs rock'n roll moet je sowieso oppassen? Ja, en ook natuurlijk eventuele ja, relaties die ontstaan tussen Nederlandse studenten en lokale bevolking. Daar geef ik wat, wat tips voor wat, wat ze wel en wat ze eventueel niet in oog moeten houden. Wat moet je dan nou bijvoorbeeld vooral wel doen als je een relatie krijgt met een, <lacht> een Maleisiër of een Maleisische? En wat moet je vooral niet doen? Oké, okay, wat je vooral wel, wel moet doen, is je gewoon heel rustig opstellen. Niet te veel in het openbaar aan elkaar zitten. Uh, niet in een uh, openbaar parkje met elkaar staan te vrijen. Daar wordt heel erg negatief op, uh, op uh, gekeken. En dan mm -hmm. kan je zelfs ook uh, voor in de gevangenis uh, belanden. Ook al? Uh, ja. ja. En wat dus moet, moet je wel doen? Hoe, hoe, en uh, hoe kun je dan wel het ja. hart van, uh, van een uh, inwoner van Maleisië winnen? Oh, ja... Um, yeah. Zorg gewoon jezelf te zijn en um, ja, je, je, je, je netjes op te stellen, je open te staan voor de lokale culturen open te staan voor um, wat hier wordt verwacht uh, van, van schoonfamilies. Uh, ja, hoe je met, je met je schoonouders moet omgaan, uh, alles erop en eraan. Ja wat, dat betreft ja, goed, een, opzelfde, ja. ja, wat dat betreft een vrij traditionele samenleving zo te horen. Een, een, een, vanuit ons ja, maar, perspectief traditionele samenleving. Die studenten, hè, daar, daar praat je dan ook uitgebreid mee. Wat zijn de ervaringen die zij hebben met Maleisië? Jij kent het land, je bent gepokt en gemazeld daar in die samenleving. Ja. Maar hoe, hoe reageren zij op hun eerste? beste kennismaking met Maleisië. Uh, enorm positief. Dit programma was natuurlijk niet zo uh, gegroeid als het uh, negatief was geweest, of aan de kant van de Nederlanders of aan de kant van de Maleisische bedrijven. Nee, nee. Um, het is uh, heel erg gastvrij hier. Um, het, het ziet er, vooral in Kuala Lumpur natuurlijk de hoofdstad, heel erg westers uit. Um, dus mensen voelen zich uh, vrij snel thuis, er is gewoon van alles en nog wat te doen. En um, ja, we hebben hier ook wel eens de Tiesto en de Armin van Burenconcerten en de Formule 1 en, en concerten en alles erop en eraan natuurlijk. Yeah, yeah. Uh, maar het is toch allemaal meestal net eventjes uh, wat, wat meer traditioneler en wat, wat rustiger dan, uh, uh, dan uh, de studenten in Nederland zijn gewend. Yeah. Um, kijk, zo'n zo seks en drugs en rock and roll culturele briefing, uh, Ja, daar schrikken ze soms wel van, uh, op dingen waar ze op moeten letten. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, beseffen ze hopelijk, en tot nu toe nog uh, zeer redelijk, dat, uh, dat ze hier te gast zijn. En van het land en van het bedrijf waar ze voor komen werken. En uh, dat ze zich redelijk uh, daaraan houden. Ja, want heb jij in, uh, de, in de twintig jaar dat je er nu bijna woont het uh, uh, uh, gevoel gehad dat je je moest inhouden? Ja, ik, ik zelf zit niet zozeer in die, in, die, uh, in die sfeer. Maar ik weet wel dat uh, de studenten zich af en toe in moeten houden. Absoluut. Ja, en jij ja. brengt ze dan bij dat dat misschien toch maar beter is... om dat wel te doen, gezien de plaatselijke cultuur. Marco, tenslotte, ja, ja. we hadden het in het vorige uur van Kazaluna... met uh, Joost Herman over Nederland in de wereld. Dat Nederland zich toch wat meer terugtrekt uit de wereld. Hè? Toch wat meer naar zichzelf kijkt... en uh, wat minder investeert in, in, in buitenlandse uh, contacten. Wat merk jij daarvan, vanuit jouw functie... als directeur van die uh, Malaysian Dutch Business Council? Uh, ja... Maleisië heeft uh, de laatste jaren al geen uh, status als ontwikkelingsland uh, in Nederland meer. Dus nee. uh, hier was toch al geen sprake meer van, um, um, van uh, bepaalde ja, geldstromen op het gebied van uh, saam, samenwerking. Uh, het gaat uh, ging sowieso meer de kant op van economische samenwerking en, en economische missies. Mm -hmm. uh, ja, dat loopt niet over. Het is uh, meestal heeft het meer te maken met uh, individuele initiatieven van uh, bijvoorbeeld uh, bedrijfs-, uh, brancheorganisaties en uh, Kamers van Koophandel. Ja, dus wat dat betreft trekt de, trekt de staat of trekt de uh, Nederlandse overheid zich wat, wat meer terug. Betreur jij dat? Welke gevolgen heeft dat voor, voor Maleisië en voor de Nederlands-Maleisische relaties? Of neemt het bedrijfsleven uh, de, die functie goed over? Ja, tot, uh, tot het heden, vooral afgelopen jaar hebben we erg veel bedrijfsmissies uh, gezien. We uh, merken ook veel dat, dat scholen zelfs uh, voor, een, voor een deel, nou ik wil niet zeggen overnemen, maar toch ook heel actief zijn in mm -hmm. deze regio. We hebben vorig jaar, geloof ik, iets van acht verschillende studentengroepen op bezoek gehad in Maleisië. Ja. Um, plus uh, zeker uh, zes, zeven verschillende bedrijfsmissies uh, die hiermee komen doen met, met beurzen, matchmaking uh, enzovoort enzovoort. Ja, dus wat dat betreft hebben we niet echt een teruggang gemerkt. Uh, Nederland uh, ook twee dagen geleden weer gepresenteerd als uh, wederom uh, top 10 uh, investeringsland hier in Maleisië. Ja. Handel blijft groeien. Uh, dus wat dat betreft hebben uh, wij niks te klagen. En wat dat betreft hebben uh, scholen en uh, onderwijsinstellingen en bedrijven de taak van de overheid wat dat betreft goed overgenomen. Marco Winter. Ja, uh, van daar ben ja, zijn er mee doorgegaan. Ja, precies. En, en het, het niveau van de investeringen is er dus zeker niet op achteruit gegaan. Wat dat betreft. Vanuit Maleisië, Marco Winter. De directeur van de Malaysian Dutch Business Council. Het was leuk je weer een keer te spreken, Marco. Ja, hartstikke leuk onderwerp. ook wel. Welkom, bedankt. Dankjewel. En graag tot een andere door. keer weer. Het gaat je weer goed. Absoluut. Dag, Marco. Dank je. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Ja, we gaan echt de hele wereld over in Kazaluna uh, vannacht. Want we gaan van Maleisië naar Oostenrijk. En in Oostenrijk uh, resideert een uh, popgroep en die heet Global Kreiner En die groep die heeft het tot haar specialiteit gemaakt om verschillende muzikale culturen samen te laten smelten. En wat ze va dan vaak doen is wereldhits nemen en die bewerken ze dan. En altijd is het daar ook weer die eigen muzikale traditie te horen, die eigen... Alpentraditie, zal ik maar zeggen. Met, met het geluid van blaaskapellen en uh, volkstumelige alpenmuziek. En tegelijkertijd is het, is het uh, ook muziek die recht doet aan het origineel. Nou, ik heb een cd van, van die groep gevonden. Live in Luxemburg. Daar treden ze ook met enige regelmaat op in een klein theatertje. En um, dit is hoe zij een liedje van Madonna bewerkte. Like a Virgin, op zijn Oostenrijks. Dit is Global Krijnacht. Dat voor Global Krijna van hun album Live in Luxemburg reactie van Madonna is volgens mij nog niet binnen bij de Oostenrijkers. Ik krijg een tweet van Eline Kleibrink En die zegt, uh, ja, van die groep Global Kreiner heb ik drie albums. En die heb ik aangeschaft na het draaien ervan door Hans Schiffers op zondagochtend op Radio 2. Nou Eline, uh, hier zit uh, aan de andere kant van de microfoon uh, nog zo'n fan van de Oostenrijkers. Global Kreiner was dat. Ja, ik zei het al, we gaan ook weer eens contact zoeken vannacht uh, met uh, oude wereldnieuwscorrespondenten. Zoals bijvoorbeeld ook René Broeders uit Berlijn. René, goedenacht. Goeienacht, Hekel. Goeienacht. René, we hadden het dit uh, eerste uur van Casaluna al over eh, globalisering... en de rol die Nederland in de wereld speelt. Hoe belangrijk vinden Duitsers het hoe er gedacht wordt... over hun uh, rol op dat wereldtoneel? Ja, het, ik zit in Berlijn en dat is eigenlijk niet altijd maatgevend... voor de rest van het land, um, heb ik gemerkt. Um, en in Berlijn uh, zijn mensen eigenlijk uh, alleen maar met hun eigen buurtje bezig. valt mij op. Uh, je krijgt ze zelfs niet naar een ander stadsdeel als daar een mooie film is of een leuk uh, evenement of zo. Dat, dat, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Nee? Ik vind, uh, mij valt het op dat ze heel erg op zichzelf en in een hele kri kleine kringetje bezig zijn. En is dat ook typerend voor de Duitsers in het algemeen of is dat nou echt Berlijns? Nee, volgens mij is dat echt Berlijns. Ik, ik merk sowieso enorm veel verschillen tussen de rest van Duitsland en Berlijn, hoewel... De, mijn ervaring met de rest van het land al, al wel een jaar of tien oud is. Want toen ben ik wel in heel Duitsland actief geweest. En nu ben ik de laatste drie jaar alleen in Berlijn. Uh, na, na tien jaar uh, daartussen door in Nederland geweest zijn. Mm -hmm. Dus ik, ik kan het niet helemaal actueel vergelijken. Maar ik merk, dat hoor je ook van allerlei andere mensen uit, die hier naar Berlijn komen. Uit de hele wereld natuurlijk. Dat de echte Berlijners zo gefocust zijn op hun kleine wereldje... En het, het gaat letterlijk zover dat op straat, bijvoorbeeld, dan kijken ze gewoon naar beneden. Je, je, als, ik was nu weer even in Rotterdam uh, uh, twee jaar geleden en dan merk ik in mijn straat iedereen even hallo zegt of even een praatje maakt. Ja. Ik heb een hond, dus dan heb je snel contact. Nou, hier zien ze je niet eens. Ze lopen allemaal alle naar de grond te staren, weet je wel? en zo. En... En ze zijn helemaal niet met hun omgeving bezig. Maar Berlijn heeft bij mij altijd het imago van een stad waar, waar het juist allemaal gebeurt. Waar mensen uit heel de wereld samenkomen, waar creatievelingen elkaar treffen. Maar als ik dit beeld van jou zo hoor, is het een in zichzelf gekeerde stad vol met chagrijnige mensen. Nou ja, dat is nou juist het gekke aan die stad. Uh, enerzijds is het natuurlijk zo, ik, ik kom alleen maar mensen tegen uit allerlei landen... waarmee ik dan natuurlijk ook leuk kan praten over hoe de Berlijners zijn... Hè, want die hebben allemaal dezelfde ervaring als ze hier van buitenaf naartoe komen. Maar die stad zelf vind ik, vind ik redelijk op slot. En, en ik, het is zo dat er enorm veel uh, te doen is. Het is ook een, een stad waar vooral gefeest wordt en waar mensen zich niet druk maken... Maar zodra je dan iets wil doen, uh, het lijkt wel een beetje op het verhaal van mijn voorganger die ook zegt ik moet alles nog een keer extra uitleggen of er wordt niet gereageerd of zo. Dat, ja. dat is hier ook de hele tijd zo. Maar wat grappig zeggen, terwijl je zou denken dat je, dat je met Berlijners toch makkelijker contact maakt misschien dan met inwoners van Maleisië. Ik bedoel, wij staan toch dichter <laughs> bij het wezen van de Berlijner dan bij het wezen van de Maleisiërs denk ik. Ja, dat dacht ik ook, maar het is, het is me wel uh, tegengevallen... dat het zo lastig is om echt contact te krijgen. Ook om, ik, had, ik kende helemaal niemand, dus ik doe hier nu uh, wat dingen met theater en zo. Dus ik, ik wilde dat zelf opzetten. En het duurt echt heel erg lang voor je dan een netwerk hebt. Dat gaat mm -hmm. eigenlijk in Nederland veel sneller. Het is natuurlijk een veel kleiner land, ook in de, deze stad. is heel groot, er wonen 3,5 miljoen mensen. Dus dat yep. merk je ook aan alles. Yep. En, en dan zijn ze heel wantrouwend. Ze, ze denken altijd, ja, ja, omdat het ook al heel veel mensen... Uh, ...mij voorgingen en gezegd hebben dat ze een geweldig plan hadden... ...waar dan nooit iets van terecht kwam. Dus dat, dat moet je al overwinnen. Dat je wel echt iets eraan gaat doen en uh, belooft wat je zegt. Ja. En dan is het alles natuurlijk al. Dus dat is ook erg lastig. Dat, dat, dat, dat, dat je dan zegt, ...ja, dit hebben we al een keer gezien en dat is er al. Ja. En als je daar dan helemaal doorheen bent... ...dan beginnen ze vervolgens enorm te zuchten. Want ze zijn niet zo als wij dat we dat even dan onze mouwen opstropen en aanpakken. Um, dan, dat, dat hebben ze helemaal niet, dat energieken en dat ondernemen. Dus daar moet je echt helemaal mensen in meeslepen. En dat ja. heb ik ervaren. Is erg lastig. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen zo te horen. Zeggen René, ja. ik, ik krijg nu een beetje het beeld van, van een bruisende stad... maar dat het vooral mensen van buiten zijn die met elkaar bruisen... en die elkaar opzoeken en dat die beleiders dat allemaal zuchtend... maar over zich heen laten komen. <lacht> nou ja, kijk, de beleiders zijn natuurlijk ook wel feesters. Dat is nou juist het leuke aan die stad, dat mensen heel relaxed zijn... en ze gaan na het werk even wat drinken... En... En uh, als je aan iemand vraagt hoe is het, als je dat aan een Nederlander vraagt, zeg ik nou goed, ik heb vanochtend al dit en dit gedaan en vanmiddag heb ik een afspraak met die. Dat zal hier nooit zo zijn. Dan zeggen ze nou ja, vanochtend was het een beetje last toen ik uit mijn bed kwam, want ik voelde me niet zo goed en uh, nou ja, dan nou gaat het iets beter en het is al bijna weekend. <laughs> Ik zeg het heel algemeen, maar ik loop het toch steeds tegenaan. en ook mede-Nederlanders merken het op... Dat, dat heeft natuurlijk als voordeel dat je enorm relaxed bent in zo'n stad. Je hoeft je ja. nooit druk te maken. Nee, maar dat doen zij ook Als je daar iets wil doen... Dan krijgen je ze ja, niet vooruit. Dan wordt het erg lastig, nee, ja, nee. Ja. Zeg, als je ja. dan eens een Berlijner spreekt. Als er dan eens eentje uh, niet naar de grond kijkt en jou aanspreekt. <laughs> uh, en het gaat over Nederland. Welk beeld heeft de gemiddelde Berlijner van Nederland? Ja, dat is ook grappig. Want, uh, de, de, de, ja, het is natuurlijk moeilijk om dat helemaal in het algemeen te zeggen. Er zijn twee uh, dingen die ik tegenkom. De, de, de, de meeste gewone Berlijners, die hebben geen idee. Die weten een paar clichés van... Uh, nou, tulpen, drugs, altijd komt drugs yeah. en, en kaas. Want hier wordt ook Gouda uh, verkocht en zo uh, in de supermarkt. Dat wordt denk ik wel hier gemaakt, maar dat heeft in ieder geval de naam Gouda. En natuurlijk de clichés van de waterachtige tomaten. Dat is ooit een keer uh, een gedoe geweest en door een cabaretier opgepakt. En dat blijft dan eindeloos komen. Yeah. Dus dat weten ze. Ze kennen ons koningshuizen, vinden ze leuk. Maar vaak denken ze dat het bijvoorbeeld in Scandinavië ligt of zo. Dan weten ze helemaal niet precies waar? waar het ligt. Ja, ze kunnen niet één andere plaats noemen dan Amsterdam. Ik, ik uh, heb hier op een school, doe je wat op school, en dan vraag ik het altijd van, nou, wat weten jullie van Nederland? En dan, dan vraag ik hoeveel inwoners denk je dat heeft? Nou, ze hebben geen idee. De een zegt 100 miljoen, de ander zegt 10.000. Ze hebben geen flauw idee. Het, en het is veel meer gefocust op de oostkant hier, want het zit natuurlijk dicht bij Polen en zo, dus dat kennen ze dan wel. En Denemarken kennen ze redelijk goed, maar Nederland weet ze eigenlijk over het algemeen weinig vanaf. Nee, Dus er zijn clichés die ze kennen. Uh, ze kennen het Koningshuis. Heeft bijvoorbeeld het bezoek van de koningin uh, vorig jaar nog, nog in, in indruk gemaakt bij de Berlijners? Ja, dat, dat is niet, de, de gemiddelde Berlijner heeft dat niet gemerkt. Maar de mensen die ermee te maken hadden, die zijn verpletterd. Ze heeft een verpletterende indruk gemaakt. Door hoe energiek ze was. Ze had een enorm vol programma. En ze wilde echt met de echte Berlijners praten. Met kleinschalige projecten en zo. En daar heeft ze een enorme indruk mee gemaakt. En dat heeft bijvoorbeeld voor mijn project ook weer geholpen. Want ik, ik, ik doe iets in Neukölln, dat is een stadsdeel een beetje een, een probleem. Wordt wel beschreven als het moeilijkste wijk van Europa, met allerlei problemen. En... Daar is ze geweest en ik doe daar ook dat project. Er is ook een connectie tussen Rotterdam en Nijmegen want die burgemeesters kennen elkaar. Mm -hmm. um, dus daar is Rot Rotterdam en Nederland wel een naam en ook door het bezoek van de koningin is dat enorm verbeterd. En daar waren ze helemaal om van wat fantastisch iemand dat is. Nou, de koningin heeft maar weer eens uh, een goede indruk uh, achtergelaten. Uh, Ten slotte nog kort, René. Uh, Duitsland oh. lijkt een wat meer zelfbewuste rol te gaan spelen in Europa, met name met dank ook aan. Uh, Angela Merkel. Merk je daar iets van? Van een verhoogd zelfbewustzijn? Of zijn Berlijners daar ook niet meer bezig? Die mopperen gewoon lekker de hele dag door. Ja, ik heb nu wel een slecht beeld gekeken. Van de ik Berlijnen. dacht net dat het zo'n leuke we... stad was. He, ik vind ja, het te is ook een over... fantastisch dat, ja? hè? Nou, blijven dus. ja, ja, ja, ja, je hebt toch wel wat overtuigingskracht nodig om mij daarvan weer te overtuigen. Maar, nee, maar merk je dat bij die beleiders? Dat, dat die ook wat meer met, met, met uh, uh, trots over Duitsland spreken dan, dan vroeger misschien wel uh, uh, kon, gezien de geschiedenis? Ja, zeker. Want wat jouw gast ook al zei in uh, het eerste uur is dat er uh, wel verschuiving plaatsvindt van dat die. Ja, dat oorlogsverleden was al, zat altijd in de weg om, om je trots te voelen. Je merkt wel dat dat langzaam weg is. En dat ze echt wel trots op zijn dat er zo'n leidende rol in Europa is. Ook in de kranten staat er elke dag natuurlijk iets over die onderhandelingen in uh, over Griekenland. Yep. En, uh, nou ja, daar, daar wordt Merkel wel, wel uh, naar voren gesproken als een soort Europees leider. Wat, wat dat denk ik ook zo is. Het, het, ze krijgen er toch een zin, hè? maar dan zonder Ja. Oorlog... Yeah. Ja, uiteindelijk. Ja. Ja, je maar je merkt wel dat die kampachtigheid van de oorlog is er wel een beetje af. Ja, ja ze zijn wat zelfbewuster en dat durven ze ook uh, te zijn. En voor de rest zijn het ja. lekker een mopperkont die Berlijners. Nou, ik weet je daar sterkte en, en geniet van het bruisende Berlijn dat er dus wel degelijk uh, ook is. René Broeders vanuit Berlijn, dankjewel dat we hier weer een keer mochten spreken. Graag gedaan. En een dag toch. Dag. Dag. En ik kreeg ook nog een mailtje binnen van Gerard Pijpers uit Rotterdam. En die schrijft: Ik was in 1985 als dienstplichtig militair gelegerd in Duitsland. En ik ervaarde daar zowel een cultuurshock als wel een voorlopende tijdgeest. Nederland was toen nog zo'n economisch herstelstukje bij beetje aan elkaar aan het sprokkelen. En daar in Duitsland voelde ik een nationaal en economisch optimisme. dat uh, sprongen vooruit was op, uh, op het gevoel in Nederland. Ik voelde dat optimisme vooral bij de muziek en de plaatselijke bij het design van die disco's. Maar ook bij de metamorfose van de Opel Cadet. De Mercedes en de Audi. Het was de tijd van Boris Becker. Het was uh, uh, de tijd dat, dat die gast zo'n succes uitstraalde En dat dat zo'n enorme bevrijding betekende voor zijn generatie. De Duitser mocht weer happy zijn. En het kruis van het schuldbesef van zich afgooien. Ik zou bijna beweren, schrijft uh, Gerard Pijpers. Dat Boris Becker de trigger is geweest. Tot wat Duitsland vandaag betekent in Europa. In meerdere opzichten. Kortom schrijft hij, ik heb in 1985 een soort van tijdsmachine ervaring gehad. Geert Pijpers, dankjewel voor je reactie. En straks ga ik ook nog bellen met Buenos Aires in Argentinië... met oud-wereldnieuws-correspondent Marnix van Iterson. Maar eerst heel kort en heel mooi even naar Zuid-Afrika met Stef Bos. Is huis toe. Zij zing in die hemel. Zij het gezet. zij wacht daar in die wolken op mij. Mijn vrouw is huis toe. Zij is los van die leven. En al wat ik hier nog heb, is tijd. En ik werk op die land, en ik oos wat ik zaai. Ik ga terug naar die dorp, wanneer die zon ondergaan. En ik zit voor die huis tot laat in die hand. En ik kijk naar die sterren wat val. En ik kijk naar die man. Want mijn vrouw is huis toe.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 Is huis toe. Ik vind het een uh, schitterend liedje. Klein, maar schitterend. Het staat op uh, de CD Kloofstraat, een CD met uitsluitend uh, Zuid-Afrikaanse liedjes van Stef Bos. Stef Bos, u weet het, geboren en getogen in Velendaal daarna zijn leven opgebouwd, zijn artistieke leven opgebouwd in Vlaanderen en uiteindelijk ook in Zuid-Afrika terecht En nu pendelt hij tussen die drie landen en neemt hij die culturen mee in zijn, in zijn werk. In is een verdienstelijke werk, mag ik wel zeggen. Zeker als je dit soort liedjes dan weer hoort, denk ik, ja, het is echt een taalkunstenaar, die Stef Bos. Ja, we krijgen op dit moment uh, geen verbinding met Argentinië, dat spijt me met, uh, met Marnix van Itterschoen. We blijven dat nog even proberen natuurlijk. Maar dat geeft mij wel weer de gelegenheid om nog een een mooi voorbeeld te laten horen van muziek... waarbij culturen elkaar raken. In 1994 deed Rusland voor het eerst mee aan het Eurovisie Songfestival... met een liedje dat heette Vjechni Strani... en dat werd gezongen door een Judip. Een paar jaar daarna deed Mrs. Einstein voor Nederland mee... aan het Eurovisie Songfestival. En naast hun eigen songfestivalliedje maakten ze ook een theaterprogramma... en een cd die heette Mrs. Einstein Goes Europe. Met op die cd allerlei bewerkingen van grote songfestivalsuccessen... Maar ook met een paar eigenwijze bewerkingen van minder bekende songfestivallietjes. Zo maakten ze van dat eerste Russische songfestivallietje aller tijden een uh, mooi Nederlandstalig nummer en dat heet Zon, Ster, Maan. Mrs. Einstein en hun bewerking van het Russische lichtje Strani van Europe Zon, Ster en Maan. Een laatste mailtje heb ik nog voor u. Een mailtje van Jesse Grote. Jesse schrijft... Ik ben op Bali geweest en daar zijn de mensen allemaal heel erg gastvrij. Als je met een Balinees een tijdje praat... ben je meteen vrienden voor het leven. Ja, daar kunnen wij als Nederlanders nog een puntje aan zuigen... schrijft Jesse Grote. Bedankt voor het meepraten, voor het mailen en voor het Twitter allemaal. Want het is bijna twee uur. Helaas konden we dus geen verbinding krijgen met, met Buenos Aires. Maar dat houden we wellicht bij de andere keren nog te goed. Het is nu tijd om de luiken... van Casa Luna te gaan sluiten. Gelukkig doet Frank Duut die morgen weer open, even naar middernacht. En dan ontvangt hij als gastarchitect Thomas Rauw. Wat ons betreft dus heel graag tot morgen. En voor straks heel veel genoegen bij Roel Koeners, die er weer voor gaat zorgen dat de nacht anders klinkt op Radio 1. Namens uh, ons hier allemaal, goeienacht.